Ik ben Dieke Deertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De coronaregels kunnen misschien pas in maart worden versoepeld, zegt het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert. De coronacijfers moeten een stuk lager zijn om wat regels los te kunnen laten, legt verslaggever Lars Geerts uit. Dat er minder dan 40 ziekenhuisopnames per dag zijn en minder dan 3 IC-opnames per dag. Dat zou dan het moment zijn dat de tweede golf zo'n beetje voorbij is. Dat zou pas begin maart, wellicht zelfs eind maart. En als het griepvirus goed in het eten gooit, kan het nog wel eens april worden. Op dit moment wordt de Tweede Kamer bijgepraat over de coronacrisis. Bijna 6,5 miljoen mensen hebben gisteravond op tv naar de corona-persconferentie gekeken. Goedenavond, welkom. Het woord is aan de minister-president. Goedenavond. Naar de vorige persconferentie van het kabinet keken 5,5 miljoen mensen. Begin december was die. Daarna hield premier Rutte nog een toespraak in het torentje. Die haalde een kijkcijfer record. Toen zaten 8,4 miljoen mensen voor de buis. Wereldwijd bestellen mensen steeds meer eten vanuit huis. Het aantal bestellingen bij het moederbedrijf Van Thuis Bezort steeg eind vorig jaar met bijna 60 Het heeft te maken met de lockdowns. In totaal bestelden we vorig jaar meer dan een half miljard keer eten. En een Amerikaanse dierenrechtenorganisatie maakt zich druk over deze serie. Sex and the City over vier vriendinnen in New York krijgt na jaren afwezigheid een vervolg. In dat vervolg zouden de hoofdpersonen geen bond moeten dragen, vindt dierenrechtenorganisatie PETA. In de originele serie speelt mode een grote rol en de actrices droegen geregeld bondjassen. Volgens PETA is dat niet meer van deze tijd en kunnen ze beter kiezen voor namaak. Het weer, vanmiddag steeds meer wolken en kans op een buiten is een gaat zes. Morgen in het noorden wat zon en in Zeeland wat natte sneeuw. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland was vanochtend een kettingwotsing op de A9. Ook maar Amstelveen tussen Beverwijk Oost en Knopend Rotterdam. De plein staat nog zo'n 2 kilometer. Vanwege een spoedreparatie zijn nu weer twee rijstroken dicht. Dat gaat mogelijk tot half 3 vanmiddag duren. De vertraging is een kleine 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Met nu in Zandvoortse Zaken. Een van de eerste albums die ik ooit kocht van Level 42. Er stond natuurlijk ook Love Games op. En ook deze. Dit was de opvolger destijds. De albumversie was ook een lang nummer. En daarom heb je hem ook nu kunnen horen. Het is bijna zeven minuten alweer. Ik moet steeds denken aan die Rob Harms weer de afgelopen zondag. Hé hey Rob, het valt wel mee hoor. Het zijn echt geen drie nummers in een uur. Het zijn er wel meer denk ik. Uh, dit was uh, Starchild, daar uh, begonnen we het uh, tweede uur mee. Straks uh, gaan we praten met uh, de heer Boskamp. Kijken wat hij allemaal uh, weer is opgevallen in het nieuws van uh, de afgelopen 24 uur. Misschien uh, wel, uh, wel iets uh, langer terug, dat, uh, dat weet je niet bij Mick. Uh, dat, uh, dat is altijd maar afwachten. Dit Nederlandse sol. Who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 I don't understand what's going on. Who, who is right? right? Who is wrong? Who Tell is me you. how do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand it? what's going on. Who, who is, is right? right? Who is wrong? Tell me how who who do you feel you about, feel about it? it? How do you feel about it? I don't understand. Behind the oh, mask, oh, behind oh, the screen, right. it's so personal. To prove rule that they'll see. see. I so heading for the answer or the right or that that you know of the air? Are that this way of keeping up appearances? All is, is heaven? I don't stand. understand what's going on. Who is, who is right. right? Is wrong. Tell me, how do you feel about it? How do you feel the body. I don't understand what's going on. Who's who is right? right. Is Tell me, how do you feel about it? How do you feel about it? First paragraph. They present the driver's personal opinion, concerning the topic. Excellency the person who has been supported by reason or and or who exactly. to express all his I'm make it. To be found no enlightenment, no damn way to shower off his old unpleasant scent. Of growth, and is heeft hij ook een nieuw nummer uitgebracht. Deze Ethan Huis uit Venray. Josephine heet dat nummer. Dit is nog de vorige single Ghost Town. Gewoon uh, lekker een lekker nummer eigenlijk. Komt ook uit de onderstroom van Muzikaal Nederland. Net als wat we hiervoor hebben gedraaid. door met How Do You Feel About It. Uh, Sol uit uh, 2020. Uh, als hij ergens op mijn lijstje zou komen te staan van het uh, jarenverzicht, uh, dan zou die ook wel heel erg, erg hoog hebben gestaan. Ik heb hem geloof ik ook uh, gedraaid in, het, uh, in de eindejaarsuitzending van Alternative FM. Toegekomen aan, uh, nou ja, Madonna. Ik had het net al over bij Pharrell Williams, want die... Uh, met Madonna gewerkt moest je ook geloof ik ook weer sterrenbeeldkundig of astrologisch kundig moest je wel een overeenkomst met Madonna hebben want anders was er niet met te werken gambler alweer een hele tijd terug alweer Is, uh, dat je dan achter Madonna een nummer van de Beatles kan draaien... met Lady Madonna. Uh, dat wacht uh, de tijd op vijf minuten voor half elf, uh, twaalf, moet ik zeggen. Want uh, zo dadelijk gaan we met Boskamp praten. Maar eerst ook nog een echte oude witte klassieker. Een soul-klassieker wel te verstaan van Diana Ross. En Love Hangover. I'm <laughs> Op dat er nog uh, enkele standvors artiestjockeys uh, waren in die uh, vage discotheken die uh, we hadden hier, in, uh, in het dorp. Die dan op een gegeven moment, als ze dan in zo'n blauwe bij waren, dit nummer dan op een gegeven moment overzetten. Dus ja, ja dat ging dan wel goed hoor. Dino Ross' lange Love Hangover. En ik weet nog dat er ooit nog eens een keer iemand uh, betrokken was om de begeleidingsband uh, in Rotterdam af te zetten. Maar... In plaats dat dat rechtstreeks gebeurde, ging dat geloof ik vijf keer over de ring weg. Dus eh, ik, ze hadden zich helemaal blauw gezocht. Toch, Mick Boskamp, goedemorgen. Ja hoor, ja, ben, ben je wakker? Ga je wakker wel aan, vriend. Hoe lang zit je mij in de wacht? En dan moet ik door het hele. Nummer van Dina Ross heen. <laughs> ja, je hebt er, en zelf er zelf om gevraagd. Je hebt er zelf om gevraagd. Zet me er maar nee. op. Nou, dan, dan krijg je vier minuten Diner Ross nog even te horen. Dus. En, en heet het de Love Hangover ook nog? Ja, leuk hè? Over de extra zware <laughs> maatregelen. Misschien is Maar nog erger, ja. nog erger, is dat ik misschien, er werd ook gesuggereerd van ja. uh, uh, uh, dat je niet verder dan 15 kilometer buiten je. Je, ...je eigen comfortzone mocht. Oh. Dat betekent dat ik mijn vriendin dus nooit meer zie. Want die woont in Dordrecht. Ja. Dus dat betekent... ...en dan ga jij me dit soort dingen als lab heen overdragen. <laughs> nou, ik <mis> dat. <laughs> Mooi verhaal. <laughs> Goed, na deze introductie gaan we het hebben over het nieuws. Ja, we gaan het hebben over het nieuws. Ja. Kijk... Word je er nog ergens vrolijk je... van, Mick? Nou, ik werd inderdaad wel ergens vrolijk van, ja. ja want... Ja. En dat, uh, dat uh, heeft te maken met een, uh, met een dame waar ik vorige week was, toen ik het nieuws voorlas. Ja. En die dame, uh, ik mag het nu wel bekennen, mm. dat is de Michaela Schippers. En Michaela Schippers is een paar keer geïnterviewd door Weltschmets. En zij is uh, professor, uh, en ze noemt zichzelf ook wel eens een verstrooide professor, <laughs> maar ze is echt professor mm. aan de Erasmus Universiteit. En wat, wat zij doet is, is, is echt geweldig. Hm. Want uh, zij heeft in het begin heeft ze gezegd van ja, die uh, en daar heeft ze ook papers over geschreven. Ze heeft gezegd van, nou weet je wat, uh, de, uh, zeg maar de maatregelen, die zijn veel ernstiger dan de kwaal. Dat, daar begon zij meteen over, toen, hm. toen eigenlijk de, de lockdown of de zeg maar. De, de, de, de, de coronacrisis net van start ging, toen heeft zij dat al gezegd. Van mm -hmm. laten we alsjeblieft oppassen met die, met die maatregelen, want ze doen echt heel veel kwaad. Mm -hmm. Psy psychisch, werk, economie, uh, uh, kinderen in derde wereldlanden die uh, veel meer overlijdend zijn. Mm -hmm. dat, dat, hè, dat heeft ze gezegd. En op een goed moment dacht ze bij zichzelf: nou ja, daar kan ik dat wel heel verder in gaan mm -hmm. uh, als professor, maar zij heeft toen uh, besloten, omdat ze ook. Uh, Psychologie gestudeerd heeft en een graad daarin heeft. Ja, die vrouw is ongelooflijk. ...en is professor in Erasmus, psycholoog. En ze heeft een, een platform voor positieve psychologie, heeft ze gestart. Hm. En uh, vooral om mensen die dus, uh, uh, zeg maar, uh, uh, angst hebben... Uh, die zich niet lekker in hun vel voelen... die uh, uh, ja, somber zijn door de maatregelen en door de situatie... om die toch een beetje een prettig gevoel te geven. Oké, okay, oké. Okay. Ik, ga, ik ga straks de site even noemen, om hm. daar toe te gaan, om even te kijken. Ja. Maar een van de dingen wat zij doet, en dat, dat is echt waar, Jaap... in het ja. uit ervaring... ...zij uh, uh, uh, uh, uh, doet een, uh, zeg maar een, een dankbaarheidschallenge... Mm -hmm, mm. ...waarbij mensen een, een, een dankbaarheidsbrief aan iemand schrijven. Okay. Wat, blij, wat blijkt namelijk... Uh, uh, ...zowel de ontvanger als de schrijver, zeg, de gever... ...geeft dat zo'n ongelooflijk goed gevoel... Mm -hmm. ...dat dat die, uh, die spanningen en dat nare gevoel en die negativiteit wegneemt. Dus het is heel simpel, je gaat zitten... ...je gaat bedenken aan wie je die brief schrijft... Ja. He, iemand iemand die, uh, ja, uh, uh, zeg maar die dingen voor je gedaan heeft waar je dankbaar voor bent. Mm -hmm. En je schrijft een brief aan die persoon. En nog beter is het om het ook voor te lezen, die brief aan die persoon. Oké. Okay. En dat geeft een waanzinnig gevoel. Dus er komt een dankbaarheidschallenge aan. Mm -hmm. En dat is hartstikke leuk. Aan het einde van het nieuws geef ik even de, de website. Oké, okay, oké, okay. uh, dat is heel, heel goed. Uh, dus, dan, dus dan, dat, dat is mooi. Ja, uh, iets, iets anders is over angstzaaien. Daar heb je ook iets over. Gevonden. Ja, maar dat is ja, maar weet je, dat. Ik, kijk, je vraagt mij positief nieuws. En mm. ik moet het natuurlijk even benoemen. Mm. Um, nou ja, dat is wel positief. Laat ik het Maar dat is persoonlijk, maar dat, dat, dat ga ik toch even vertellen. Ja. Vanmorgen om half zeven werd ik weer wakker. En dan, uh, dan lees ik ik ben eindrediteur van een uh, van mijn uh, van een freelanceclussen dat ik eindrediteur van Marister Hond ben. Mm. En um, ik ben meteen tensjes stuk gaan lezen, s ochtends vroeg. In bed en uh, had een idee bedacht voor een foto. Maar dat vond ik geen goed idee. Want het is zo'n mooi stuk namelijk. Mm -hmm. Dus toen sprong ik mijn bed uit met die rare ADHD van me. Toen ben ik een bevriende fotograaf gaan stalken. En die kwam met een serie fantastische foto's. Ja. En die mochten allemaal geplaatst worden. Mm -hmm. En uh, dat stuk, ja, daar moet ik dan wel iets over zeggen. Het gaat over angst. Mm -hmm. En dat verhaal dat heet ook uh, Het land waar de angst regeert. Want kijk, weet je wat het is? Het is een prachtig stuk, zeer, zeer aan te raden op www.maurice.nl. Het stuk, hè, hij heeft natuurlijk gisteren heeft hij de, uh, zeg maar de, de, de persconferentie gezien. En toen uh, heeft hij dat besloten om het stuk te schrijven. Want wat, is nou, wat gebeurt er? Kijk, je moet het zo zien, dat zelfs op dit moment uh, een gros van de Nederlanders vinden de maatregelen... Helemaal oké. Okay. Sterker nog, mm -hmm. een groot aantal Nederlanders vindt zelfs dat de maatregelen niet streng genoeg zijn. Dus avondklok, dat soort van avondklok. Ja, en, en hoe komt dat nou? En dat, dat beweert uh, de hond dus. Dat komt omdat we de hele dag worden gebombardeerd door de media, op televisie, door filologen, door, virologen, door uh, OMT, RIVM. Ja. We worden eigenlijk een beetje rechtsgespoeld, ja. Ja, eh, maar je weet dat er ook nog zoiets bestaat als een liedje van Doe Maar... waar jouw grote vriend René van Kolm op te horen is. Eh, er zit een knop op je tv, druk hem in en ga maar mee. Eh, dat soort dingen, ja, want je hoeft, nee, dat, je hoeft er niet naar te kijken, mensen. Dus, nee, dat, nee, dat, nee, dat is absoluut waar wat je zegt, ja, Maar zo werkt het nou eenmaal niet. Nee. want je, bedoel, je kan je moeilijk ja, laat ik het zo zeggen we zitten al opgesloten hè? Mm. je kan natuurlijk helemaal de knop omzetten en helemaal niet meer leven maar je wil natuurlijk wel meekrijgen wat er in de wereld gebeurt ben ik met je nou, ben ik mee... En of je nou leest, of, ja. je nou leest of niet ik mm. bedoel waar je ook gaat of staat en dat nieuws is, dat, dat, dat zit eigenlijk als een soort cirkel om je heen, Ja, Dat vind jij. Dat vind jij, maar, ja, maar ik, je, ik bedoel... Je, ik... Ja, je ziet het toch in de ogen van de mensen die je winkelen? Ja, nou ja, goed. Daar zie je, daar zie je de angst in. Ja. ik zie... Ik zie legio-mensen met mondkapjes ja, lopen. Ja, ja. ja, nou goed, ik, ik, ik, ik, ben daar wat, uh, ik, ik zit daar toch iets nuchter, meer nuchter in. Nou ja, en, uh, maar ja, je vraagt mij om het nieuws voor te lezen. Dat vind ik ook ja. helemaal niet erg. Dan zou, uh, zou je toch nog wel moeten luisteren. <laughs> dat erom, maar goed, ik heb er toch een mening over. Ik zeg, ja, ik, ik, denk daar iets, ik, ik zit daar iets anders in. Maar ja, goed, uh, je, mag het, je mag het melden, het is jouw podium. Er zit een knop op je tv. Nou, ja, dat vind ik, ik wel. Ja, dus, uh, Dank je wel, René. Ja, goed gedaan, okay. René. Bij deze. Dus. Uh, <laughs> <laughs> Heeft hij ook weer een veer in zijn achterste ja. gezeten? Dus wat dat dan gaat? Helemaal goed. Maar ik heb ook nog ander goed nieuws. Ja, ja uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat is, vind ik smikkelend en smullen. Want dat vind ik een soap. Uh, dus ik ga altijd toch even afstruinen. Je hebt het over Trump, hè, neem ik aan. Ja, want die gaat bijna weg. Ja, bijna weg. Ja. Moeten we de vlag uitgooien dan, uh, Mink, of niet? Je, je kan zeggen, hij gaat bij, bijna weg of hij gaat Biden. Yes, <laughs> ja, zoiets. Ja. <laughs> maar vertel, wat, uh, wat heb je over, ja, de, ja, kijk, over de Donald? Wat ik over de Donald heb, is, is niet zozeer over de Donald... Hmm. als wel over de mensen die mij continu bestoken... en waar ik doodmoe van word. Met ja. bericht, want ze weten hoe, hoe ik over de Donald denk. Ja. En dan word ik uh, bestookt met berichten van. Ah, die, uh, die bestorming van het kapitool. dat was in scène gezet. Dat waren allemaal. Antie... Is het zo erg? Dat ja, was... waren allemaal antieke acteurs. Ja. En rock, dat is helemaal niet echt gebeurd. Ja, echt, ik zweer het je. En, en ja, daar, daar, word ik, daar word ik helemaal krankzinnig van. Ja, uh... Want die willen niets. Die willen niets negatiefs over die man horen. Nee. Luister, luister, ik zou één ding zeggen. Ja. Weet je wat één van, één van de allergevaarlijkste mensen op aarde zijn? Nou. Dat zijn de mensen die narcist zijn. Narcisme is misschien wel het eerste wat er is. En die kunnen zo boelend worden. Dat heet ja. de narcissistic rage. Ja. Die, die gaan dan zo uit het dak dat ze in staat zijn... om op die knop te drukken als die knopper was. En als ja. die bereikbaar was voor Trump... Ja. om die atoombommen de lucht in te laten gaan. Zo erg is het? Die, die man is bloedgevaarlijk. Ja. Die is, het feit dat hij had eigenlijk meteen die pens... had hem meteen een, een schop moeten geven... Ja. Naar, die, uh, naar die toestand met het kapitol. Ja. Het was zo schandelijk. Het was schandelijk. Ja. Hij heeft die mensen opgehitst. Ja. Hij, heeft ze, hij heeft ze gedirigeerd naar het kapitol. En wat deed hij toen? Hij zei tegen ze van... en ik ga mee. En hij, hij stapt in zijn auto. Hij werd direct naar het Witte Huis gereden... van ja. waar hij naar de televisie ging kijken... Ja tevreden met de glimlach op zich... Ja, de een bakje popcorn erbij, hoorde ik. Op een gegeven moment ook nog iemand uh, lopen roepen op de ja, tv. Dat, wat dat, dat, weet ik, dat weet ik niet. Ja. Maar dat zit je allemaal. Ja, ik, ik, ik nou, dat werd kijken. voorgesteld, hè, dat hele verhaal. Dus uh, ik bedoel ik maar... Ik sta nergens meer van te kijken. Nee, ik ook niet. En uh, buiten dat, ik hoorde vanmorgen een beetje het laatste nieuws... maar het, uh, ja. het is toch wel uh, zo dat Mitch McConnell... dat was ook een uh, gewezen ja. vriend uh, van hem... Uh, die, uh, die begint een beetje te schuiven. Hè? En die zegt van, uh, nou, kom maar op met die impeachment uh, procedure. En uh, nou, dat, uh, dat wordt nog een uh, hele linker uh, toestand uh, voor hem, hoor, uh, wat dat er gaat. Nou, nou ik zou je wat vertellen. Ja. Ik weet niet of je dat weet. Maar er zijn uh, twee vrouwelijke ministers die hebben, die hebben, zich, uh, die hebben hun, hun ontslag ingediend. naar hm. die Capit Capitolen, Capriolen. Ja. Uh, ja, En een van die twee vrouwen is de vrouw van Mitch McConnell. Ja, dat klopt, ja. Dus, ja. Dus die, die trokken dat samen gewoon niet meer. Ja, ja, ja exact. Ja. Hey, goed, goed ben ik ingelicht. Ik, ik ben wel een beetje ingelicht. <laughs> oh. ja. hey, ja, ja, Michiel Vos is er niks en? bij, uh, wou je zeggen. Dus, uh... en, en, en, en, ik, en ik ben ook heel bescheiden. Ja, dat is wel één ding wat duidelijk is. Uh, we, gaan, uh, we gaan het afsluiten, Mick. Want ja, uh, we gaan weer verder. Um, je, mag, ik even, mag ik even die website geven? Tuurlijk, van, uh, ja, voor die dankbaarheidslijstjes hè was dat toch? Ja. Ja, oké, okay, kom maar. Hey. Probeer dat, want het is echt fantastisch. Ik ga, ik ga er binnenkort eentje nee jou schrijven. Luister. Het is www. Dan een I van ik. Ja. Weer een I. Ja. Dan een G. A I T V T en een V. Nog een keer. K-K-T-V. I K-I-G-A-I-T-V. NL. Oké. Okay. Nou, ja? ja, lijkt me, lijkt me wel duidelijk. Als uh, mensen dan op een gegeven moment er nog een keer... Uh, dan moet je het maar even nog in, in een uh, messenger en dan kan ik het nog een keer roepen. Is dat goed? Topper, je bent de topper, ja. Ah, Oké. Okay. Nou, dan uh, ga ik nu verder even met uh, Razorlight. En het nummer dat heet wire to wire Tenminste, dan moet hij wel op een gegeven moment ergens komen. Juist, dat is hij dus.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 Take the elixir, they swear this will fix it Ooh, what a lie, and it's twisted?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 We'll fix it Oh, what a lie Isn't it twisted?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 fine. uit de, de onderstroom van Muzikaal Nederland. De ene heet Wendy Moore en de ander was uh, deze Madlife. Met daarvoor nog Razzle Light en Wire to Wire. Ja, dat was toch een beetje een uh, lange intro, uh, wat dat er gaat. Tenminste, uh, intro. Uh, een, een lange stilte. Je denkt, hey, heb ik hem dan uh, niet goed afgeknipt? Dus dat is toch weer een beetje huiswerk uh, wat ik dan uh, eigenlijk zou moeten doen uh, in dat opzicht. Ik had uh, een tijdje terug uh, uh, een uh, origineel nummer van dit, van deze versie. Dit is de cover, want uh, het origineel is natuurlijk van Chuck Berry. Want Pieter Tarsen deed er een reggae jasje omheen. En dan heb je ook Johnny Boet. Uh, ...in omloop zijn van uh, dit nummer. Want uh, Pieter Tosje was er één. Uh, natuurlijk uh, ook nog de versie van Michael J. Fox... ...in uh, de film Back to the Future. Daar zat hij ook nog eens een keer in. En uh, dat was een uitvoering van iemand anders. Uh, dat uh, deed Michael J. Fox zelf helemaal niet. Er zat ook een uh, Johnny B. Good in. Maar die klonk ook weer heel anders uh, dan deze versie. Goed, het uh, programma zit uh, erop. Uh, we hebben het alleen nog over echte mannen. Uh, mannen die het uh, leuk vinden om uh, radioprogramma's uh, zo, uh, te maken... En Joe Jackson mag dan deze woensdagochtend afsluiten. Ik ben er morgen weer tussen de 8 en 10 met Alternative FM. Dag hoor! Take your mind back. I don't know when. Sometime when it always seems to be just us and them. Girls that walk, pick. Boys that walk blue. Boys that always grew up better men. all change this got to change